Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Ik vind het fijn om uh, weer in jullie midden te mogen zijn. En uh, om samen met jullie de Heer groot te maken zoals we net gedaan hebben. Om Gods woord te openen en uh, om na te denken over wat uh, de Heer ons in zijn woord ook duidelijk maakt en mee wil geven. Ook voor de komende tijd. Fijn om jullie weer te zien. Ik weet niet of het een idee is, maar misschien moeten jullie ze een extra collecte houden om uh, Rudolf de mogelijkheid te geven een paar bijlessen te nemen. Dat hij wat vaker ook in zijn binnenspiegel leert kijken. <lacht> grapje hoor, grapje. Maar wat blij dat Faucia dat nog in ons midden is en dat ze het zo na kan vertellen met elkaar de heer uh, ja, voor kunnen danken dat ze nog bij ons is. Het doet me ook goed om mijn zwager Zekkie weer te zien, die ook een tijdje in Indonesië is geweest. Nou ja, een tijdje, toch wel een hele tijd. Ikzelf heb uh, de heer natuurlijk gebeden, heer, wat mag ik delen vanmiddag in uh, de gemeente? En uh, ik werd uh, bepaald bij uh, een van de katholieke brieven. En uh, jullie weten wel hoeveel katholieke brieven er zijn, denk ik, in de Bijbel, hè? in de gewone Bijbel. Weet iemand dat? Hoeveel katholieke, bijbel, hoeveel katholieke brieven zijn er in de Bijbel? Er zitten enkele docenten in de zaal. Die, ik heb goede hoop dat iemand dat weet. Twintig? Twintig? Dat is een bijzondere uitgave van de Bijbel. Dat is niet die van ons. Nee, nee, nee. Oeh. Het wordt wel heel warm. Er zijn zeven katholieke brieven in de Bijbel. En uit één van die katholieke brieven, daar wil ik iets van delen. Uit delen van middag. Wat zijn de katholieke brieven? Welke zijn dat? Heeft iemand een idee wat één van de katholieke brieven zijn? Nee. Het zijn de brieven van Petrus, de drie brieven van Johannes, Judas, en dan is er nog één, dat, dat is een, zeven katholieke brieven. En wat betekenen de katholieke brieven dan? Waar staat dat voor? Moet je dan denken, wat we misschien hebben gehoord. Rooms-katholiek heeft dat daar iets mee te maken. En katholiek betekent meer de algemene brieven. Die niet aan een bepaalde gemeente, die uh, voor een bepaalde gemeente geschreven zijn. Maar voor een hele grote groep ge gemeenten. Nu, mm. um, de tekst voor vandaag, die, die ik eigenlijk als een... Een tekst mee wil geven aan jullie. Mensen, noteer eens wat. Sommigen doen dat al, maar sommigen zijn misschien heel goed van geheugen. Dat is de tekst waar ik erg bij bepaald uh, ben tijdens de voorbereidingen. Dat is de tekst uit 1 Petrus 3, vers 8, waar zowel voor de mannen als de vrouwen het een en het ander staat. Een prachtig gedeelte, prachtig gedeelte. Maar de tekst 1 Petrus 3 vers 8, daar wordt het in het Nederlands als volgt verwoord, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 1 Petrus 3, vers 8. Wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Het, het thema van de prediking is eigenlijk een oproep om een heilig leven te leiden. Je kunt daar in die brief. van Petrus, die hij overigens niet zelf geschreven heeft. Dan kun je daarin lezen in het eerste hoofdstuk vanaf vers 3 tot het tweede hoofdstuk tot en met vers 10. Dus een heilig leven staat hier centraal. En ten tweede ook, wordt uw leven, dat is eigenlijk een vraag, wordt uw leven in ieder opzicht gekenmerkt door Ootmoed. Ootmoed. Ik, uh, ik dacht, hé, hey, ootmoed, zou iedereen dat oude woord nog wel begrijpen, zou je wel, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen, bij ootmoed. Dat gedeelte, dat wordt beschreven in het tweede hoofdstuk, vers 11, tot het derde hoofdstuk, vers 12. Dus we lezen vandaag uit een van de zeven katholieke brieven. Algemene brief. Richt aan een groep van gemeenten. En toen ik me ging voorbereiden op deze boodschap... ...toen had ik een kleine, handzame Bijbel had ik voor me. Hey, ik denk, hé, hey, aan een hele groep gemeenten, dat, waar lees ik dat dan? Totdat ik, zeg maar, deze vertaling erbij nam... ...de studiebijbel in perspectief, en de Willy Broders vertaling staat het ook goed... Dan zie je dat het inderdaad gericht is aan een hele groep van gemeenten, dat wil zeggen aan een groep van gemeenten in een behoorlijk groot gebied. Azië, wat staat er nog meer? Kan een van jullie dat vinden? Dat wou ik maar eventjes horen, dat bedoel ik. En aangezien de apostel Paulus op zijn zendingsreizen al volop in dat gebied werkzaam was geweest, onder moeite en strijd, maar met veel vrucht, waar er op tal van plaatsen christengemeenschappen ontstaan. We moeten ons erbij, eh, we moeten ons eh, tot ons door laten dringen dat dat in de tijd was van het Romeinse Rijk. Nee. De, de Romeinen. Had, waren ook de baas over dat gebied grote delen van wat je zou kunnen zeggen tegenwoordige Turkije ook wat onder Syrië grens, Cappadocië bijvoorbeeld in die gebieden, tot die gebieden richt de apostel Petrus deze boodschap stuur die boodschap naar die gebieden en wat voor boodschap heeft hij dan? Wel, hij heeft die boodschap doorgegeven aan iemand die hij goed kende, die veel beter was in het Grieks dan hij zelf. Zoals we weten was hij een jood, jood van geboorte, Petrus. En hij richt zijn boodschap, hij vraagt aan Silvanus om deze woorden in goed Grieks neer te zetten. En ik moest denken aan Petrus... Die vissersman, die jonge kerel in die tijd toen hij Jezus ontmoette, dat nadat hij toch een aantal jaren met de Heer was, mee mogen trekken, op mogen trekken, veel van de Heer geleerd had. Dat daar een moment kwam dat Jezus tot drie keer toe aan hem vroeg. Petrus, heb je me lief? Weten jullie dat nog? Weten jullie dat nog, dat de Heer dat tot drie keer toe aan hem vroeg? En op het laatst werd hij haast, bedroefd dat de Heer het drie keer vroeg. En wat was het antwoord wat de Heer hem gaf? Weten jullie dat ook nog? Ja, wat zei de Heer Jezus tegen hem na de eerste keer? Nee, dat zei hij wel, maar het was niet de eerste keer. Dat ging over de lammeren en de keren daarna. Voed mijn schapen en wijd mijn schapen. En ook werd er toen als het ware door de Heer een blik gegund in wat die apostel Peter is. Die jonge sterke vissersman. Die zijn lenden om gorde en ging waar hij wilde gaan. Dat er een tijd zou komen als hij oud geworden was. Dat zijn handen als het ware beetgepakt zouden worden, dat een ander zijn, zijn kleren om zou worden en hij zou gaan naar een plaats waar hij niet wilde zijn. Als we dan een grote stap maken in de geschiedenis, misschien wel meer dan dertig jaar verder, dan weten we dat in het Romeinse Rijk keizer Nero op een gegeven moment in 64 keizer geworden is en in 65 begonnen de christenvervolging op grote schaal. Waarin ook Petrus, zoals ons overgeleverd is, daar tijdens die christenvervolgingen in Rome um, om het leven is gekomen. De oudste bronnen van de andere apostel Paulus, die oudste, de alleroudste bron die erover die er van hem bekend is hoe hij aan zijn einde gekomen is, dat hij gestorven is in het uiterste westen, in het uiterste westen van de toenmalig bekende wereld, waarvan men vermoedt dat zal Spanje geweest zijn. Maar waar, ik weet het niet. Hoe dan ook, als we deze boodschap van Petrus, als we daarbij stilstaan, Zoals wat de bedoeling is voor vanmiddag. Ik moet om een nieuwe bril. Waar ik van dichtbij en veraf tegelijk kan zien. Dat is lastig. Dan, dan denk ik dat we. Goed moeten, een beeld moeten hebben van. Nou hoe komen we aan die brief. Die brief die is geschreven. Waar is die brief geschreven. Weten jullie dat? Die is geschreven in Babylon. Babylon. Maar dat lijkt eerder een apocalyptische naam want Babylon is eigenlijk hij is geschreven in Rome je kunt ook nadenken over de tijd waarin deze brief is ontstaan het is toch wel belangrijk dat je dat, deze boodschap een beetje kunt plaatsen in de, in de tijd waarin het speelde het moet in de tijd geweest zijn, zeg maar dat de apostel Paulus dus al zijn werk in die omgeving had gedaan, want Petrus richt immers zijn brief tot de vele gemeenten in dat grote gebied. En het was voor dat Nero aan de macht kwam. Men dateert de brief, de mensen die dat heel diepgaand hebben bestudeerd, die zeggen deze brief is geschreven in 61 à 62 na Christus. En over de echtheid van deze brief, daar twijfelt natuurlijk niemand van jullie aan. Maar dat is niet altijd zo geweest. Er zijn altijd twijfelaars geweest in de wereld. Die hebben geprobeerd dat woord aan te vechten. Dan is duidelijk dat de oudste bronnen, zoals de apostolische vaders... Ik heb nog een en ander in bed rustig lezen, De apostolische vaders, onder andere de, de een Clemens, die schrijft daarover. Deze brief die is bekend bij alle christengemeenten na die tijd dat het een brief is van de apostel Petrus, geschreven door zijn secretaris. En ik denk, het is goed om dat te weten. Nu, wat was nou, zou je af kunnen vragen, het doel en de strekking, wat was de aanleiding? De aanleiding is de moeilijke en de gevaarlijke situatie voor de gemeente van Christus in Klein-Azië. Dat was de reden waarom de Heer... ...dat Peters op het hart gaf om te gaan schrijven. Het was een hele vijandige omgeving voor de christenen. Het doel van de brief is eigenlijk om de mensen in hun verdrukking te troosten... ...en hen op te richten, hun geloof te versterken, hun nieuwe hoop te geven... ...en ze tot gehoorzaamheid en geduld op te roepen. Ik zou met jullie een gedeelte uit deze brief willen gaan lezen en ik nodig je uit om met mij mee te lezen. 1 Petrus 1, hoofdstuk 14, pardon, 1 Petrus 1 vanaf vers 14, 1 Petrus 1 vanaf vers 14, tot en met hoofdstuk 2 vers 5. Hebben we het allemaal? Ik hoor bijna geen, geen blaadjes meer ritselen alleen niet van mij. Dat komt omdat ik in 2 Petrus zat. Ik denk, hé, hey, dat klopt hier iets niet. 1 Petrus 1, vanaf vers 14. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En aangezien u hem, die iedereen beoordeelt... ...naar zijn daden zonder aanzien des persoons vader noemt... ...moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht... ...uit het zinloze leven dat u van uw voorouders hebt geërfd... ...maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Als voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen en nu is hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt... en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd... en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart... Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huiglarij. Alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigling naar de zuivere melk van het woord, opdat u, daardoor mocht, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. Tot zover de lezing van uit Gods Woord. De eerste tekst waar ik mee begonnen ben, waarvan ik eigenlijk u vraag om die uit je hoofd te leren in de komende week... Om die te repeteren, wij hebben zo'n EO-kalender bij ons op de wc hangen. En aangezien uh, de man meestal staat, hè, dan kijk ik zo kijk ik op die kalender. En elke maand word ik met steeds dezelfde tekst geconfronteerd. Het is niet dat, dat ik dezelfde, mijn goede bril meestal op heb, maar het is wel heel fijn om dat woord van God, die ene tekst, om daar dagelijks een aantal keren mee geconfronteerd te worden. En het is goed om het in je op te nemen, om dan te weten van wat zegt de Heer, wat zegt de Heer tot ons. En de tweede tekst waar ik jullie aandacht op wil vestigen is de laatste waar ik mee afsluit. En laat jezelf ook gebruiken als levende stenen.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 die hebben zich bereid verklaard om de gemeente in Roosendaal ook in de komende tijd te willen gaan dienen. Als oudste in de gemeente. En we hebben, we hebben, ja, mijn vrouw en ik hebben hun bedankt voor hun bereidheid om uh, de Heer te willen gaan dienen. Om zijn, ze dienden de Heer al, maar om de Heer en zijn gemeente in Roosendaal te willen gaan dienen in de komende tijd. En als het dan om een grote gemeente gaat... Dan heb je soms best behoorlijk wat werk daarin naast je gewone taak die velen hebben die nog in de maatschappij actief zijn. Maar de heer roept de een voor de ene taak en de ander voor een andere taak. En dan mag je zeggen, uh, Rudolf maakte het daar, denk ik, heel terecht. Eens even uh, vestig daar de aandacht op. Ook de dingen die soms achter de schermen gebeuren. Of dat nou koffiezetten is, of wat dat ook mag zijn. Er is toch iemand die, als iemand daar trouw in is, in wat zijn of haar taak dan ook is, is het heerlijk om zo met elkaar te kijken wat valt er te doen. Wat kunnen we voor elkaar, wat kunnen we voor de Heer, voor elkaar, wat kunnen we voor de mensen buiten die, die mogelijk God zoeken, wat kunnen we betekenen om hun, hun vanuit een oprechte naaste liefde de weg te wijzen die we menen dat goed is voor hun. He? Dus ja... Laat je gebruiken, ook al ben je misschien in een gemeente met maar 25 of 50 leden, laat je, zeg, zeg dit, dit schriftwoord is ook voor mij belangrijk. Waar liggen mijn gaven, waar liggen mijn talenten? Hoe zou ik... Eh, niet hier zondag op zondag, ik zeg niet dat u dat doet, hè, verstaan me niet verkeerd, maar een stoel warm kunnen houden. Maar hoe zou ik actief betrokken kunnen zijn bij het gemeente gebeuren om mijn gaven en talenten ook ja, te geven tot opbouw van het werk van de Heer. <klaar> een levende steen wil ik zijn in de gemeente waar ik de Heer mag dienen, een levende steen wil ik zijn. God is goed voor mij. En ik denk dat in de boodschap die, die ik vanmiddag eigenlijk met u wil delen... ...er toch nog, nog wel iets te zeggen is. Um, een van deze katholieke brieven... ...die heeft dus, zoals we die voor ons hebben hier, een rijke inhoud. Maar um, als je tot de kern van de boodschap gaat van deze brief dan komt het eigenlijk hierop neer, dat God van ons vraagt een heilig leven te leiden. Dat je kijkt van, hoe is het nou met mij in mijn leven van alle dag? Zijn er dingen die ik uit mijn leven op moet ruimen, die ik moet veranderen? Leef ik een heilig leven zoals een christen past? En ten tweede, dat woord ootmoed, een nederige houding. Een nederige houding staat ook centraal in deze boodschap. Hoe is het met mijn, met mijn ootmoed? Ben ik een ootmoedig mens? Heb ik een nederige houding? Ben ik te allen tijden bereid om te zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden in mijn leven. Dan kan het best zijn dat er momenten zijn dat het een keer botst. Dat het een keer botst, dat je zegt van, ha, ach, ja, ik zou zo graag dit of ik zou zo graag dat, maar ik heb toch het idee dat de Heer mij naar iets anders... Um, naar iets anders leidt. En weet je? Ik durf het bijna niet te zingen. Als we dat lied wat we net dan hebben gezongen, over het lijden. Hoe ging dat regeltje ook weer over het lijden? Als we het lijden. Hm? Als het Nou, ik kan bij mezelf niet eerlijk zijn. Ik wil maar niet anders lijden. Ik wil niet alles lijden. Als je soms hoort van wat, wat mensen meemaken en wat ze doormaken omdat ze Christus volgen, nou, de, de, de, de, de, dat zou ik niet willen. Maar ik, ik denk toch, als ik daar verder over nadenk, als het in Gods wil voor mijn leven past, als er lijden bij wordt in Gods wil voor mijn leven, dan zal ik toch dat lijden moeten accepteren. En ik heb, ik heb lijden, weet je misschien, heb ik nog uh, accepteren Um, daar word je stil van maar je moet maken doormaken omdat je Christus volgt maar ik weet van mensen die nog veel meer lijden um, door moeten maken in de weg die zij met de Heer gaan en ik hoop dat, dat ook die mensen dan trouwvol harder tot het eind en het lijden willen dragen dus alles, alles wil ik lijden <lacht> eerlijk gezegd, ik kan dat um, ik, ik kan het zingen maar niet zomaar, niet makkelijk ik wil de Jezus volgen, ik wil hem volgen. Weet je waarom ik hem wil volgen? Omdat hij een God is die zo liefdevol is. Omdat hij de Heer is. En omdat hij mij beloofd heeft dat er een andere tijd straks waarachtig, ik geloof het met heel mijn hart dat er een moment komt dat de bazaan zal schallen. misschien in mijn generatie ik weet het niet, ik acht die kans klein er zijn al zoveel generaties voor mij gekomen misschien drie of tien generaties na mij maar dat als de bazaan zal schallen, dat ik erbij mag zijn dat de heer zal zeggen, wel gedaan Paulse, wel gedaan kom in, in de plaats die ik voor jou bereid heb en ik zal het ieder van jullie ook toe. dat je vol hard tot het einde dat je de christenen in die tijd, in die vervolgingen in Nero daar waar ze voor de, voor de leven soms werden gegooid daar waar vreselijk met hun werd omgegaan die hebben geleden onze broeders en zusters die door Isis, hè, zeg jij geloof ik hè, die daar in, in uh, die landen als Irak en zo vervolgd zijn Waar vreselijke dingen zijn gebeurd en ook in andere landen. Er zijn er een, toch een heel aantal van, denk ik, die hun geloof in de Heer niet verlogen hebben. Nu, als we deze brief zo thuis nog eens in alle rust lezen en het op ons in laten werken. Alles, alles wil ik leiden. Leiden, door leiden heen. Tot onze eindbestemming komen leert de Bijbel doorleiden heen. Tot onze eindbestemming komen. Dus als je, het, als je het, de boodschap van God, het woord van God goed bestudeert, dan is het echt niet allemaal glorie, halleluja. Het is geweldig om de Heer te mogen kennen en om, om, zijn, om zijn vrede te mogen ervaren. Maar we moeten wel dicht bij hem blijven, de weg van heiliging gaan, de afleggen wat niet hoort bij het leven van een Christen. En een ootmoedige houding hebben. Een houding van nederigheid. Dat, dat betekent ook in je, in je gewone doen en laten dat, je, dat de nederige houding ons niet mis, misstaat. Ik denk tegenovergestelde, acht geven op elkaar, elkaar lief hebben en je naaste ook. En dan kom je bij de drie dingen die eigenlijk het allerbelangrijkste zijn. Je kunt zeggen, ja we weten dat al Paul. wat zijn de grote geboden? Heb de Heer uw God dan lief met heel je hart, met heel je ziel, met al je krachten, met al je verstand. En je naaste als jezelf. Ja? En dat derde, dat nieuwe gebod wat de Heer gegeven heeft. Weten jullie het nog? Een nieuw gebod geef ik je. Ik heb er in Moa, op het eiland Moa over mogen spreken. En in kulau Jamdena op het eiland Jamdena. Een Nieuw gebod geef ik u. Heb elkaar lief, gelijk ik u heb lief gehad. Nu heb elkaar lief. Daar kan ik nog wel wat bij voorstellen. Heb elkaar lief. Maar de gradatie van dat tweede, gelijk ik jullie heb lief gehad. Mensen, ik denk dat dit dat dit de boodschap is voor vanmiddag. Tot je doel komen door lijden heen. Volharden. Een heilig leven leiden. Jezelf als levende stenen geven in de gemeente. En geven aan de Heer. Wie heeft Jezus lief? Mensen die dat 27 keer per week zeggen. Ik hou van de Heer. Ik heb liever te doen met mensen... Die het niet één keer zijn, maar in het doen en laten laten zien dat ze Christus niet hebben. drie jassen in de kast, hebben hangen en ze zien een buurvrouw of een, of een buurman. En hij heeft van de kou dat je hem een jas geeft of dat je haar een jas geeft. De, zeg maar zeggen, de schaars gekleden kleden. De hongerigen voeden, wat Matthäus 25, is het Matthäus 25, geloof het wel, ons leert. De werken van de barmhartigheid doen. Niet alleen maar zeggen met een mond, maar door de daden laten zien dat we de Heer werkelijk lief hebben. Zullen we een moment stil zijn met elkaar?